12 uur. De Radio 1 Sportzomer Willem Veenhoven en Felix Murders. Enkele. Ook dit uur een gast in de studio Bram Ronnens. Zij deed mee in de top van het volleybal en beachvolleybal. En we volgen de prestaties van de discuswerpers KD en Smith bij hun kwalificaties. Is het NOS Nieuws met Jan van der Putten. De Syrische premier hijab is ontslagen. Dat is bekendgemaakt door de Syrische... Overheidsfunctionaris City in Jordanië. Hijab was pas enkele maanden premier. Het trad in juni aan na de Syrische parlementsverkiezingen van mei. Die waren volgens de oppositie een schertsvertoning. Eerder op de dag ontplofte in het gebouw van de Syrische staatstelevisie in Damascus een bom. Er zouden er zeker drie mensen gewond zijn geraakt. Volgens Syrische media ontplofte de bom op de derde verdieping van het gebouw. Op het moment van de ontploffing werd de minister van Informatie geïnterviewd. En die zei na de ontploffing dat er alleen enkele lichtgewonden zijn, maar dat de schade groot is. Volgens correspondent Sander van Hoorn is het nog niet bekend wie er achter de aanslag zit. Nee, is nog niet uh, opgeëist. Uh, het Syrisch persbureau spreekt natuurlijk over een terroristische aanslag. Dat is de benaming die uh, zij uh, in de regel gereed hebben staan voor de oppositie. Of mm. zij er inderdaad ook achter zitten, dat is uh, onduidelijk. Meestal bij de grote uh, spraakmakende aanslagen... zie je dat ze uh, na verloop van tijd wel worden opgeëist. Dus het wachten is daarop. De bijna 350 werknemers van tankopslagbedrijf Otfiel in Rotterdam behouden hun baan. Het duurt mogelijk nog twee jaar voor het bedrijf weer volledig draait. Maar Otfiel zegt dat het geen gevolgen heeft voor het personeel. Het bedrijf heeft onder meer problemen met koel- en blusvoorzieningen. Die moeten voorkomen dat de tanks in brand vliegen. Anderhalve week geleden werd het werk stilgelegd. Mogelijk mag Otfiel binnenkort weer een aantal tanks gebruiken. Het bedrijf moet daarvoor eerst toestemming krijgen van de provincie Zuid-Holland. Private privékliniek Laser Surgery in Haarlem is op last van de inspectie voor de gezondheidszorg onmiddellijk gestopt met alle behandelingen. Volgens onze inspectie zijn de kwaliteit en de veiligheid van de zorg in de kliniek op een aantal belangrijke punten onder de maat. Zo was er voor behandelingen geen noodmedicatie aanwezig. Laser Surgery is een privékliniek waar vooral cosmetische ingrepen worden gedaan, zoals liposuctie en ooglidcorrecties. De Haarlemse kliniek mag van de inspectie pas weer patiënten behandelen als de kwaliteit en de veiligheid zijn verbeterd. In Hiroshima in Japan hebben tienduizenden mensen de Amerikaanse aanval met de atoombom herdacht. Door de aanval op 6 augustus 1945 kwamen 140.000 mensen om het leven. Bij de herdenking was ook de kleinzoon van de Amerikaanse president Truman... die de opdracht voor de aanval gaf. Drie dagen na de bom op Hiroshima trof een tweede kernbom... de Japanse havenstad Nagasaki. Enkele dagen later capituleerde Japan. En het weer nog vooral in het binnenland buien met kans op onweer. In de kustgebieden droog en zonnig. Het wordt ongeveer 21 graden. Morgen eerst wat buien, in de middag droog en vrij zonnig en een graad of 20. Awb Verkeersinformatie met één file bij de werkzaamheden op de A50... vanuit Arnhem naar Oss tussen Heteren en Knoopend Ewijk. 5 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Wat gebeurde er nou precies tijdens de start van de 100 meter sprint gisteren? Straks correspondent Arjen van der Horst erover. Eerst nieuws over de Clarisse-zusters die Michel Martijn gaat opnemen. Hier zijn live vanuit Londen Willemijn Veenhoven en Felix Meurders. De Clarissenzusters in Malon, die de ex-vrouw van Marc Dutroux, Michelle en Martin onderdak gaan bieden... die hebben een brief geschreven aan de vader van de slachtoffers. Martin die werd veroordeeld voor 30 jaar cel... wegens medeplichtigheid aan de ontvoering en dood van vier meisjes. Vorige week werd bekend dat ze vervroegd vrijkomt... en dat ze dus het klooster ingaat. Um, correspondent Marc Bessems in Brussel. Die clarisse hebben dus een, een brief geschreven... aan de vader van de slachtoffers. Wat staat er in die brief? Ja, goedemiddag. Nou, het is een antwoord op een brief van uh, Jean Lambrechts, de vader van Eefje, een van de vermoorde meisjes. Uh, en uh, die vader die had de Arme Klaren een brief geschreven. Zo heet dat, de, arm, de Arme Klaren is de andere naam voor de Clarisse zusters. Uh, in de brief had hij gevraagd: Kom alsjeblieft terug op jullie beslissing om. Uh, mevrouw Martin op te nemen. Nou, Hij kreeg heel snel antwoord en de zusters uh, laten hem weten... Uh, dat de daden van mevrouw Martin misschien wel verwerpelijk zijn... zoals zij schrijven, maar toch schrijven ze... zouden wij aan onze missie voorbij gaan als we haar niet zouden opvangen... Ja, dat is het antwoord dus van de zusters aan uh, de vader die overigens gisteren in Malon was eventjes op de terugweg van zijn vakantieadres om uh, nou ja, zich solidair te verklaren, even te kijken bij alle demonstraties die daar de laatste dagen plaatsvinden. Jij was uh, gisteren zelf bij het klooster hè? je hebt geprobeerd de zuster te spreken. Wat zeiden ze tegen jou? Ja, ik was gisteren bij het klooster. Ik had eerder uh, contact met ze uh, geprobeerd te leggen, maar dat is vrij lastig. Er zijn veel uh, journalisten die uh, hetzelfde willen. Ik heb uiteindelijk contact gehad met de federatie, de Clarissenfederatie. Zeg maar het overkoepelend uh, uh, orgaan van allerlei clarissen. En die, uh, die, die, die zeggen dat ze. Uh, geen zin hebben in een interview, maar ze leggen nog even het standpunt uit. En uh, dat is eigenlijk hetzelfde als in die brief staat. Zij vinden dat de zusters een evangelisch teken stellen. Zoals dat heet. In een maatschappij uh, schrijven ze waar blijkbaar geen vergeving mogelijk is. En ze vinden dat, uh, uh, schrijven ze erbij, slotkloosters niet zouden moeten dienen om ex-gedetineerden op te vangen. Omdat de maatschappij niet weet wat ze ermee moeten doen. Nou, dat is het standpunt van de Clarissezusters. Uh, hetzelfde eigenlijk als wat ze ook de vader van Evie hebben geschreven. Goed, we laten het hierbij. en Mark Bessems in Brussel, dankjewel. En die houtkamp in het Olympisch Stadion... hier toch wel een drie kwartier vandaan met metro en nog meer. En hij kijkt naar de series 800 meter. Ja, en er zijn uh, nu al verrassingen... terwijl we pas twee series hebben gehad. In de eerste serie bijvoorbeeld, want het gaat eigenlijk erom... Uh, uh, niet wie er wel doorgaat, maar wie er eigenlijk niet doorgaat. Uh, bijvoorbeeld Lewandowski, een, een sterke pol, haalt het niet in de eerste serie. moet bij de beste drie komen om door te gaan... en eventueel twee tijdsnelsten... Uh, uh, Lewandowski heeft het niet gehaald, ook een Amerikaan, Robinson niet. En in de tweede serie een enorme verrassing, want Ismail, Ismail Ahmed uit Sudan. Dan denk je van, ja, Sudan, kunnen ze daar hardlopen? Nou, hij was uh, zilveren medaillewinnaar van Peking en hij uh, heeft het niet gered. Heeft uh, dit seizoen ook een heel slecht seizoen. Maar uh, hij redt het dus niet, uh, de zilveren medaillewinnaar van Peking. We zitten nu in de derde serie. Uh, de zevende serie, de laatste serie. Daar zien wij Robert Lathouwers. En ik geef hem goede kansen als ik kijk naar zijn serie. Naar zijn tegenstanders. Om uh, meteen door te gaan naar de halve finale. Dat zou mooi zijn. We hadden net een gesprek met Camille van, van Druten. De, ja. de vaste fysiotherapeut van Gregory Sedok. En we vroegen ons af wanneer is die 400, 4x100 meter waarin hij hem meedoet. Uh, de finale dus eigenlijk, ja. Van Greg ook bedoel je? Ja, en... Ja, en die doet niet mee aan de... Nee, nee, meter. bij de Horde, de maar die viermal, ja. uh, 400 meter, want hij doet ook... Uh, Martina. Uh, Martina en hij doet ook uh, ja. Uh, Mariano. Ja, nou, de, de mannen die uh, lopen vrijdag de 400 meter series. En dan zaterdag de finale. Er doen in totaal 16 landen mee, dus uh, het is één uh, of twee halve finales... en dan uh, de beste gaan door naar de finale. En de vrouwen zijn 4x100 uh, op vrijdag. En uh, op, uh, op donderdag en op vrijdag de finale. Uh, ja, en ik, ik verwacht daar uh, toch wel uh, mooie dingen van. Het zou mooi zijn. De finale van de 100 meter overigens werd gisteravond ontsieerd door het flessenincident. Want vlak voor de start gooide een man uit het publiek een fles richting de sprinters. Judoka Edith Bos zat naast, uh, zag het allemaal naast zich gebeuren. Deze man, die was al de hele tijd aan het schreeuwen, no, Usain Bolt, no. En die was heel respectloos. En toen zei ik tegen collega's die daar zaten, is iets raars aan deze man. En hij stond echt recht voor me en de race was weg en hij gooit in één keer dat flesje. En ik kon het ook niet tegenhouden. Ik dacht wat is dit? En ik heb meteen een tweet geplaatst. Nou, ik, nu is het echt huis, want er komen onwijs veel reacties op. Maar ja, ik had een gast voor me, gooit een flesje op de baan. Ik heb hem geslagen. Respectloos en uh, boos. Ik ben ook echt boos. Dit is gewoon... Ja, dit kan gewoon niet. Het is gelukt dat, dat Edith Bos achter hem stond. Achter, achter die man die dat flesje gooide. En niet Peter Hellendoorn, want wie weet wat er dan gebeurd was. Correspondent Arjan van der Horst. Hoe wordt hier uh, op die actie van Bos gereageerd in Londen, in Groot-Brittannië? Ja, alle kranten hadden het bericht wel gemeld, natuurlijk. En uh, de, alle kranten ook vrij prominent. Hè. Het werd ook letterlijk vertaald: geslagen, punched. Een van de kranten suggereerde zelfs van. Ja, omdat de, die man geslagen zou hebben. Ik begrijp achteraf dat het meer echt een ferme duw was. dat zelfs uh, Ede Bos gearresteerd zou kunnen worden voor geweldpleging. Nou, ik heb uh, net nog gesproken met de politie. Uh, die bevestigde dat de man nog steeds uh, in, in, uh, in de gevangenis zit, hij is in bewaring. Uh, en ik vroeg ook van, ja, en Edith Bos gaat daar nog iets mee gebeuren? Nou, ze zeiden dat ze daar niet van afwisten. Ze gaan het controleren. En misschien dat we daar later vandaag nog iets meer over gaan horen. We hebben net de beelden gezien uh, op de website. Heb jij de beelden ook gezien inmiddels? Ja, het, je, ik heb verschillende beelden gezien. Eén foto ook, dat je uh, de man duidelijk die fles ziet gooien. En dan zie je links van die man, linksachter uh, zit dan Edith Bos. En een andere foto, net voor de start van uh, de sprinters... zie je echt dat flesje achter de, de sprinters uh, liggen. Uh, de sprinters zelf die zeggen dat ze er nauwelijks iets van gemerkt hebben. Johan Blake, Usain Bolt, de twee Jamaikanen die zilver en goud wonnen... die zeiden van, ah, ik heb niks gemerkt, we waren ons zo aan het concentreren... Uh, dat daar hebben we helemaal niks van gemerkt. De Amerikaan, Justin Gatlin, de, de, de bronzen medaillewinnaar, die zei wel dat hij iets merkte. Het was heel stil, namelijk. Hè, de, ze vragen altijd het publiek heel stil te zijn voor, een, uh, voor, een groot, uh, voor, voor de start van een, uh, van een race. En die hoorde wel iets en die zei van... ach ja, het viel me niet, het, ik werd er niet echt door afgeleid, ik uh, rende op zich een goede race. Dus voor hem heeft het niet zo'n impact gehad, zei hij. Enige idee wat er met de flessen gebeurd is? Ja, ik had gevoel vraagt aan de politie, wat, waar wordt hij nu voor aangeklaagd? Nou, ik, dat kan voor verschillende dingen zijn, hè? Geweldpleging of verstoring van de openbare orde. Op dit moment wordt hij nog verhoord. En de politie zegt, we hebben nog steeds niet een uh, officiële aanklacht ingediend. Maar hij is gearresteerd op verdenking van verstoring van de openbare orde. Nou, de Britten die zijn uh, heel streng als het om dit soort dingen gaat. Zeker bij dit soort enorme evenementen. Dus als hij wordt aangeklaagd, ja, dan hangt hem wel een uh, zware straf boven het hoofd. I am Verst hier vanuit Londen. Lou Rolls in samenwerking met Diana Reeves. Yo blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine yeah? Why don't you vacate gate while I check it out? It is too hip for me, you dig? Hey mama. You got a fine brown frame. And I wonder what could be your name. You look good to me.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 Het is een traditioneel einde natuurlijk. Ja, zo hoort het. Mooi, point, point. Fijne thing. Bij ons hier in de studio is Bram, daar ben ik, in, ik zit ik om een blaadje te kijken. Bram Ronnes sorry. Goedemiddag. <laughs> Goedemiddag. Uh, zelf op de Spelen geweest als volleyballer? Ja. Via terug in Peking. Ja, oud volleyballer, oud beach volleyballer. Ja. En nu uh, werk je voor Randstad. Dat is een heel mooi project, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst even, je, je, zit natuurlijk, je bent, uh, neem ik aan dat je wel af en toe wat bezoekt hier, het beachvolleyball. Ik zit uh, regelmatig bij, uh, bij verschillende sporten en uh, inderdaad, beachvolleybal heeft wel mijn voorkeur. Daar ben ik ook het meeste geweest tot nu toe. Ik volg de Nederlanders op de voet en uh, ik heb ook nog wat andere wedstrijden gezien. Want ja, Veel van de jongens heb ik zelf tegen gespeeld, veel mee getraind. Dus het is leuk om, uh, om ze weer te zien en te spreken en vooral om ze in actie te zien. Hoe doen we het, we? We. Nou, we hebben nog, uh, nog één team in de race. En dat zijn de mannen. Ja. Nummer door Schuil. Uh, vanavond, die spelen vanavond. En, ja, die uh, zijn toch wel goed op race, die jongens. Laten nog niet altijd hun beste spel zien. Maar ze zijn ervaren. En ze winnen gewoon als het moet. Dus dat gaat wel lekker. Het werd eigenlijk niet verwacht. Zo'n hoge kla uh, klassering op dit moment al. Van Nummer door en Schuil. Nou, ze, ze, zijn, uh, uh, ze hebben wel een goed seizoen gedraaid. Ze zijn heel snel al gekwalificeerd voor, uh, voor deze spelen. Dus het zat er wel in dat ze, dat ze op tijd in vorm zouden zijn voor dit toernooi. Uh, maar goed, ze zijn dan op leeftijd. Hè? Ze zijn super ervaren. Ja. Ik denk dat er toch wel wat leuks in zit. Ja? ja? Want er werd meer van de dames verwacht. In... Ja, Sanne en Marlene, Keizer en Van Iersel. Die Europese kampioen geworden uh, onlangs in Nederland. En die, uh, die uh, ja, lieten niet het beste spel zien. Uh, dat is jammer. Ze hadden natuurlijk ook een zware loting. Want ze gingen er uiteindelijk uit tegen, uh, tegen Olympisch kampioen. Dat is zonde. Uh, en nog een ander uh, team, Van Grestel en, uh, en Meppeling. Die ja. eigenlijk op het nippertje de Spelen hebben gehaald. Die, die lieten wel heel mooi spel zien, maar ja, ze zijn pas een jaar samen. En ik denk dat het voor hun nog wel veel toekomst is. Maar vanavond uh, schouwen we nummer door uh, tegen de Italianen, Nicolai Lupo. En Lupo, dat zijn ook niet de minste. Nee, die hebben Wordt zelf de postje. Olympische kampioen uitgeschakeld in ja. de vorige ronde. Dus dat belooft dat. Het zijn nog wel wat jonge jongens. Uh, dus misschien dat dat ook meespeelt, kwartfinale Olympische Spelen. Dat die jongens toch uh, uh, wel wat, wat zenuwachtiger zijn dan nummer door schouwen. Laten we het hopen. Ik, ik heb er wel vertrouwen in. Jij, zit, jij bent erbij vanavond. Uh, ik weet het nog niet, eerlijk gezegd. Nee, ik ben nog aan het kijken of ik binnen kan komen. Maar dat is het mooie van de beachvolleybal. In dit geval een beetje een nadeel voor mij. De kaarten zijn zo ontzettend gewild dat ik zelf nog geen plekje heb. Maar hallo, jij bent uh, oud-Olympier. Ja, misschien nou, moet jij met me toch... meegaan en dat even zeggen tegen ze. Dan kom ik er zo in. <laughs> Bij deze, is voor je gedaan. Het um, jij... goed laat, hè, vanavond? Ja, 11 uur, uh, elf. Engelse tijd. Engelse ja. tijd, dus 12 uur in Nederland. Ja. En de reden is duidelijk: dat zijn Amerikanen. Ja, en uh, NBC zendt volgens mij alles uit en die hebben die rechter opgekocht. Het is, uh, was in Peking ook allemaal wat ingewikkeld. Uh, maar goed, we zijn het wel gewend met beachvolleybal om, uh, om vroeg of laat te spelen, heel wisselend op een dag. Dus dat, dat mag geen reden zijn om niet te presteren. Nee, maar is dat, wel, is dat vervelend of maakt het je helemaal niks uit? Nee, het maakt niet zoveel uit. Nee. Kijk, je kunt toewerken naar... Het is niet zo dat je, dat je gisteren pas wist dat je vanavond om 11 uur speelt. Dan kun je gewoon naartoe werken. En uh, de sfeer in het stadion is s'avonds fenomenaal. Nou, overdag ook. Ik ben er geweest. Ja. Ik heb, uh, geloof ik, meer naar het publiek gekeken dan naar het spel. Het is, het is, het is spektakel. Het is, ja, dat, dat klopt. En het, daarom is zijn de, de kaart ook zo gewild. Het is een fantastische locatie. De sfeer is geweldig. En, en in een avondsessie met, met kunstlicht en nou ja, veel Engelsen hebben dan toch ook een borreltje op. En dan komt de sfeer er nog beter in. Dat is, uh, dat is echt mooi om mee te maken. Dus uh, ik, uh, ja, ik hoop dat ik nog even wat kan regelen voor vanavond. Ik zei net, je bent uh, oud-volleyballer, uh, later eerst in de zaal, later beachvolleybal. Je was erbij in Peking als beachvolleyballer. Je was Nederlands kampioen. In toen ben je gestopt ja. met je topsport. Toen begon je aan, uh, zoals dat heet, een mooie maatschappelijke carrière. En ben je begonnen bij uh, NRC met het project Goud op de werkvloer. Um, wat is het voor een project? Ja, het is een project dat uh, topsporters helpt met het opstarten van een tweede carrière. En uh, dat, dat is een gezamenlijk project. NRC-NSF heeft dat geïnitieerd samen met Randstad en Sport en Zaken. En uh, ja, het doel is om die sporter te faciliteren. En veel sporters doen dat al tijdens de carrière. Die zijn tijdens de carrière toch al bezig met de vraag van wat dan straks als ik stop. Uh, en sommigen hebben het ook gewoon nodig financieel tijdens de sportcarrière. En er zijn ook veel sporters die inmiddels zeggen... ja, ik vind die focus op sport wel absoluut belangrijk. Maar ik wil me ook gewoon blijven ontwikkelen als mens. Ja, dat zwarte gat moeten we niet hebben. Dus ik wil alvast tijdens de sport kijken wat ik daarna ga doen. Maar neem nou even uh, Marleen Veldhuis. Dat Brring, stopt. Telefoon. Maar alleen uit. Ja, en dan? Dan, zegt Marleen, dan zeg ik, uh, dag maar even, feliciteerd toch met je plak. Uh, nou ja, kijk hoe het bij ons werkt. Een sporter kan zich inderdaad bij ons melden. Uh, um, wij kunnen de sporter dan begeleiden met een, een lopend adviseur die gespecialiseerd is... in het, uh, in het helpen van, van vragen als wat kan ik, uh, wat, wat wil ik nou eigenlijk, waar liggen mijn kwaliteiten. Dat brengen we voor elke sporter in kaart. En dan kunnen wij een sporter helpen aan een stage of aan een werkplek. Maar soms zit het ook in het traject daarvoor. Studiekeuzebegeleiding, uh, loopbaanplanning, al dat soort zaken. Alles wat de tweede carrière omvat eigenlijk. Dat, daar kunnen we ze mee, mee helpen. Maar als het goed is, heeft Marleen Veldhuis al wel eerder bij, bij jullie aangebeld. En niet pas uh, nu. Nou ja, kijk, ik ga niet specifiek in op Marleen. Want het is voor elke sport natuurlijk toch zijn eigen persoonlijke situatie. En het is niet aan mij om dan te zeggen of, uh, uh, of zij bij ons in bemiddeling of begeleiding zijn. Maar wij hebben het liefst dat elke sporter zo vroeg mogelijk bij ons binnenkomt. Wij kunnen moeilijk tegen een sporter zeggen, joh, jij moet nadenken over je tweede carrière dus bel ons of wij bellen jou, dat, ligt toch wel, dat, dat is een verantwoordelijkheid van de sporter zelf. Maar je zou toch denken, je komt nog wel eens ergens als sporter, zeker als succesvol sporter, dan ken je toch zat mensen, dan, ja, dan kan je toch zelf wel. Dat is ook wel zo, maar je kunt je ook voorstellen dat een sporter die een bekende naam heeft, dat het dan heel moeilijk is voor die sporter om in het... Ja, eigenlijk uit een ander vaatje uh, te tappen in één keer. Je bent bijvoorbeeld goed in wielrennen, goed in zwemmen, goed in beachvolleybal. Dat is geen garantie dat jij ook meteen precies op je plek zit... als je dat zelf doet via jouw contacten. Ja. Dan zul je toch begeleidingen moeten hebben om te kijken wat je precies kan. En ook waar jou, jou, jouw doelen liggen. Tenzij je doorgaat in de sport zelf, dan ligt het wat meer voor de hand. Maar jij hebt het echt over in de meeste gevallen een totale carrière-switch. Ja, totale carrière switch naar, naar het werkende bestaan nou, in het bedrijfsleven. Geef eens een voorbeeld van iemand. Uh, we hebben uh, nou, hier op de Spelen shoot, uh, shoot Hamburger. Uh, de, de roeier? De roeier, Holland 8. Die, uh, die heeft een baan als adviseur. Dus die werkt als organisatieconsultant. Mm -hmm. We hebben uh, een aantal roeiers trouwens. Ook uh, Nienke Kingma, Holland 8 dames. Die, die werkt bij de overheid. Nou, we hebben echt heel veel sporters. We hebben er 39 om precies te zijn die hier op de Spelen staan. Die we hebben begeleid... Nu maar die, Sjoerd vreemd. Hamburg die roeit nog. Dus die heeft op een gegeven moment heeft hij jou gebeld. Of nou ja, jou of je vriendjes daar. En dan zegt hij, hoe gaat het dan? Van, ik wil bij jullie een, een, een test doen of zo? Nou Sjoerd, die, die kwam met de vraag. Uh, van hem kan ik het wel zeggen. Omdat ik uh, weet dat hij dat geen probleem vindt. Uh, ik kwam met de vraag. Joh, Londen zou wel eens mijn laatste ding kunnen zijn op het roeigebied. Uh, een hoogopgeleide jongen, universitaire opleiding... die denkt, ja, ik, ik, ik wil nu al kijken wat ik straks na mijn, carrière, na mijn sportcarrière kan doen. En als je dan nu al wat werkervaring opdoet... al een beetje een vliegende start maakt... dan komt hij daarna gewoon beter op zijn plek. Ik zou zeggen, even een jaartje uitrusten, rustig aandoen. En dan dus langzaam omzien naar werk. Maar dat is niet zo. Ze, willen meteen... ze, hebben, ze, hebben, ze hebben niet genoeg geld verdiend met, met de Olympische Spelen, denk je? Nou, met de Olympische Spelen verdien je sowieso geen geld, maar met de marketing daarna natuurlijk. Ja, ja, kijk, voor veel sporten gaat dat niet op, hè. Als, je, als je de judoka's kijkt, kijk, Henk Grol kennen we allemaal, Edith Bos kennen we allemaal, Jeroen Morgen, Begit Ente, uh, Luc Voorbij, die kennen we al wat minder, en, nou, je kunt je voorstellen dat die sporters toch wat betere begeleiding nodig hebben. En, en het niet kunnen uitzingen een jaartje na de Spelen van nou, ik ga ze rustig ja. kijken wat ik uh, ga doen. Maar die short van Hamburger, die, die, die studeerde, is consultant. Um, zoek jij dan een stage voor hem? Gaat het zo letterlijk? Uh, nou, wat we doen is, we verzamelen een hele grote pool van werkgevers om ons heen. Die zeggen van joh, ik snap dat die sporter voor mij een toegevoegde waarde kan hebben. En ik wil die sporter ook helpen met zijn opstart van de carrière. En dan gaan we bij die sporter ook een, uh, of sorry, bij dat bedrijf ook een sporter voorstellen. Ja. Dus in dit geval hadden we Shoot in kaart. En dan gingen we kijken, nou, bij welke organisatie zou Shoot passen? En het moet ook nog eens passen met zijn roeischema. Maar als ik een consultancybedrijf was, zou ik zeggen, ja, doe maar, want dan kan ik ook weer mee, uh, mee showen, toch? Met zo'n naam? Dat, ja. is, dat is lijkt mij de, de reden voor bedrijven. Nou, het showen met een naam, dat, dat geldt dan ook alleen maar voor die paarsporters die echt bekend zijn. Uh, We hebben het meer over de interne, uh, het interne showen eigenlijk. Het inspireren van collega's. Als je op een, op een afdeling werkt en jouw collega's die, uh, die gaan jou volgen. Je zou maar de collega van van Hamburg zijn. Elke dag zes uur op, denk ik. Half zeven aan de slag. <laughs> ja, Bloei hard Sjoerd, heeft, uh, hard werken. Sjoerd heeft een pittig schema. Ja, daarom. Ja. Ja. We praten zo met je verder. Ja, want uh, de Monsters Men, of Monsters Men, zo het ze voluit, die komen uit IJsland en die hebben zowel een single... Laten we eens gaan luisteren naar Mountain Sound, de opvolger van die single Little Talks. Koud kan zijn op IJsland. Ze moeten zich warm zingen. Dit nummer Mountain Sound of Monsters Men, zo heet de groep. Radio 1. Sportzomer Tweets. Met mijn eigen favoriete radio nerd, Lucky Kink. <laughs> ja, gisteravond ging het op Twitter maar over één ding: één iemand. Hashtag Hekje. Bolt. Usain Bolt liep gisteren een nieuw olympisch record op de 100 meter en was opnieuw de snelste op die afstand. En Ed, Nick en Simon berekenen dat Bolt dus gemiddeld 37,4 kilometer per uur liepen. liep. En ze vroegen zich af of Usain Bolt eigenlijk mag sprinten in een woonwijk. Miguel Porskamp die zegt op Ed Miguel Porskamp dat dit alleen kan als die stapvoets gaat sprinten. En Anouk de Graaf tweet via Nookie 1406 en zegt, nee, een woonwijk is een 30 kilometer zone, dus gaat Usain Bolt te hard. Dankjewel voor de uitleg, Nookie. Usain Bolt was gisteravond niet alleen. Miljoenen mensen zagen de race op televisie. En sommige Nederlanders uh, die waren ook in het stadion, Olympiërs vaak. Uh, zo ook judoka Edith Bos, die ons in tekst en beeld op de hoogte hield van haar belevenissen. Ik zit op rij 2 in het Olympisch Stadion, ik word gek! Tweeten in hoofdletters vandaag. En later dan twitten ze uh, nou, dichterbij, kom je niet. Wauw, super kippenvel, olympisch kampioen, vrouwen 400 meter, Sanja Rossa, USA, en daar stond ze dan recht tegenover. En toen begon ineens die 100 meter sprint. En Edith, die zat helemaal klaar, zat ze ervoor. Het staat dat klonk, Edith Bos nept een man in elkaar. En ik heb meteen een tweet geplaatst. Dat weet ik, Edith, ik moet even aan het uitleggen. Even later... Plaatst ze dus meteen een tweet met de uitleg. Ze zegt: Een dronken gast voor mij gooit een flesje op de baan. Ik heb hem geslagen. Ongelooflijk. Hashtag boos. Hashtag respectloos. Meer dan 3000 retweets en respect sms'jes. En tweets krijgt Edith voor deze actie. Twittermania heet dat. Bizar veel retweets voor iemand met zo'n 7000 volgers ongeveer. En als enige Twitter-rubriek ter wereld. Heb ik de beelden van die fles gooien met de geluidsfragmenten? Dat uh, is wel grappig. Je kunt het ook zien via radio 1.nl. Je kijkt ze. Kijk, hier zit ze dan in dat stadion. Je ziet ze zitten, daar. Hier gooit die man een flesje. En hier daar, wordt hij genadeloos in elkaar gestompt Door Erik Bos. Ja, mooie beelden. Goed, Roy Bouter zegt op Ed Roy Bouten dat ze de volgende gewoon een volle Uchimata moet proberen. Respect voor je actie. Ook in het boedeland is de actie van Groot nieuws. Henry Farrell Hockley, die zegt... Kudo's voor Edith Bos voor het voorlaten gaan van principes. Hashtag Judoka's Rule. Ed Gerb Bakhuizen vindt de actie wel een gouden medaille waard. En oud tennisser Raymond Sluiter die zegt: kom je na een fantastische judo carrière erachter dat je nog beter kunt boksen. En hij stelt voor dat Edith tijdens Rio 2016 de boksring in gaat duiken. Voor Lucas was het allemaal iets te ingewikkeld, hij tweet. Dus Edith Bos heeft Youssef Bolt neergeslagen met zijn gouden medaille. Nee. Trouwens, Bos die twitterde later nog dat ze de hele 100 meter had gemist door al het gedoe wat daarna is ontstaan. En er was trouwens ook nog een ander Nederlands tintje... aan die 100 meter. Martina deed mee. Hij werd zesde. Mooie plek. En op zijn Twitter, Martina200M... Twitter hij het volgende, God is great. Bedankt aan hem dat ik het goed deed tijdens de 100 meter. En alle tweeps die mij steunden, ook bedankt. En dan nog de man met uh, kans op medaille, Peter Hellebrand. De minst besproken man op Twitter, die kan vandaag in actie. En ik ben nog een beetje aan het onderzoeken hoe hij het heeft gedaan. Zijn sport wordt echt in een hoekje van Londen beoefend. Schieten doet hij. Um, ben je ook benieuwd naar zijn verrichtingen en wie Peter Hellebrand eigenlijk is? Je hoort het straks uh, in uh, de volgende tweet, zo rond half vijf. Ik zie nu hier, hij is dus bezig met kwalificaties. Hij heeft 780 punten. Maar ja, of dat goed is, ik heb geen enkel idee. Dus uh, je hoort het straks rond half vijf. Tot dan. Leuk, dankjewel. Het nieuws met Jan van der Putten. De Haarlemse privékliniek Laser Surgery moet onmiddellijk de behandelingen stoppen. Volgens de inspectie voor de gezondheidszorg is er van alles mis. Instrumenten worden onvoldoende gereinigd en er is geen noodmedicatie voor behandeling van patiënten. De Friese politie heeft tijdens de eerste drie dagen van de Sneekweek 124 bekeuringen uitgeschreven en 34 mensen aangehouden. Dat is ruim twee keer zoveel als vorig jaar. Maar volgens de Friese politie ligt dat puur aan het strengere beleid en was het niet minder gezellig in het centrum van Sneek. Bij tankopslagbedrijf Otfiel in de Botlek wordt niemand ontslagen... ondanks dat het bedrijf vrijwel stil ligt. Er zijn grote problemen met koel- cool en blusinstallaties bij die tanks. Voor het 350-man tellende personeel heeft dat geen gevolgen, zegt Otfiel. En in Syrië is de nieuwe premier vertrokken. Volgens de staatstelevisie is hij ontslagen. En volgens een Jordaanse overheidsfunctionaris is hij gevlucht en zit hij in Jordanië. De Syrische premier Hijab was pas sinds juni in functie. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het Weerbericht van Weer Online. De noordwestelijke helft van het land heeft momenteel met stevige buien te maken, waarbij ook onweer voorkomt. In het oosten is het overwegend droog met stapelwolken en zon. De buiigheid breidt zich vanmiddag steeds meer landinwaarts uit, terwijl het aan de kust geleidelijk droger wordt. Later vanmiddag is het in het noordwesten droog en zonnig en vallen in de rest van het land buien met kans op onweer. Tussen de buien door is er ook wat zon en stijgt de temperatuur naar een graad of 21. Er staat verder een meest matige zuidwestenwind in het binnenland, windkracht 3 tot 4. En een vrij krachtige zuidwesten aan zee, windkracht 5. Vanavond trekken de buien steeds meer naar het oosten weg en zijn er brede opklaringen. Vannacht komen aan de kust wel weer enkele buien voor en de temperatuur daalt tot 14 graden aan zee en 12 in het binnenland. Morgen vallen vooral in de ochtend regelmatig buien. smiddags beperkt de neerslagactiviteit zich tot een enkele bui... en zijn er verder ook veel zonnige perioden. Het wordt rond 21 graden. De dagen daarna wordt het geleidelijk droger en zonniger... en aan het eind van de week stijgen de temperaturen tot rond 25 graden. ANWB Verkeersinformatie met één file... bij de werkzaamheden op de A50 vanuit Arnhem naar Os tussen Heteren en Knooppunt Ewijk, 7 zeven kilometer. Dit is de Radio1 Sportzomer. De Brunke Smit die komt zo direct in. Bij het discuswerpen. gezellig. Ja, <laughs> ik dacht we gaan het uh, synchroon doen. Ja, we moeten nog even oefenen geloof ik. En uh, Felix die praat nu over een heel fijn zomers onderwerp, namelijk de vakantiedagen. Want het is zo dat je van het kabinet, dat wil dat kabinet in feite, dat je maar anderhalf jaar vakantiedagen mag opbouwen. En dan moet je ze echt meteen gaan benutten. Maar in CAO's blijkt regelmatig te worden afgeweken van die wet. Onlangs gebeurde dat nog bij de CAO in de zorg. Ella Kooijmans is arbeidsrechtsjurist van het vakcentrale FNV. Mevrouw Kooijmans, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Dat vindt u natuurlijk een fantastische ontwikkeling. Ja, dat is zeker een fantastische ontwikkeling. Hè? Dat uh, het ons lukt om in heel veel cao's uh, deze wetgeving te repareren. Ja, want vakantie moet er zijn. Werknemers hebben recht op rust. Ja, zeker. Werknemers hebben recht op rust. Ze moeten natuurlijk recupereren, hè? bijkomen van hun werkzaamheden. Daar is vakantie voor bedoeld. Maar de vakantie die je dan over hebt, die moet je kunnen sparen, vinden wij. Kunt u en wat dichter bij wij... de microfoon komen? Ja, dat, dat zegt u nou. Uh, vakantie die je over hebt, moet je kunnen sparen. Maar als je, als je een jaar hard gewerkt hebt, of anderhalf jaar hard gewerkt... dan vindt het kabinet eigenlijk dat je op vakantie moet klaar... Ja zeker en dat, uh, dat doen werknemers natuurlijk ook, maar er zijn ook situaties waarin werknemers uh, alle zeilen bij moeten zetten in een bedrijf uh, waar een groot beroep op wordt gedaan om zo min mogelijk vakantie op te nemen. En uh, ja alle dagen die je dan overhoudt uiteindelijk die moet je kunnen sparen en dan vinden wij anderhalf jaar veel te kort. Wat, wat zou u een uh, redelijke termijn vinden? Vroeger was het nou, vijf jaar. Een redelijke termijn, die, dat vinden wij vijf jaar. Hè. Voor uh, januari 2012 was dat ook de situatie... dat alle vakantiedagen in een verjaringstermijn van vijf jaar vielen. En mag je dan, zoals in de zorg bijvoorbeeld gebeurd is... die wet gewoon omzeilen? Ja, dat mag. Je mag anders, uh, andere afspraken maken. Ja, dat, daar biedt de wet ook een mogelijkheid voor. En, en dat is ons dus ook gelukt. Is dat alleen nog maar gelukt in de zorg of nog in andere sectoren? Nee hoor, dat is in meerdere cao's uh, gelukt. Doe ja. er eens een paar, mevrouw Koijmans. Uh, nou, ik weet dat niet uit mijn hoofd. Ik wil namen en de rugnummers altijd. Meer dan de helft van de cao's, daar is uh, um, uh, een onderzoek naar gedaan. Maar um, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Helle Koymans, arbeidsrechtsjurist van de vakcentrale FNV. We gaan naar Andy Houtkamp. Die kijkt naar Robin, Robin, sorry, Robert Lathouwers. moet hij nog naar kijken. De serie 800 meter. Onder andere, uh, ik heb alweer wat aardige dingen gezien. Ik heb een ongelooflijk uh, huilende Duitse gezien. En dat is niet van geluk geweest. Want uh, zilveren medaillewinnaar van 2004, Athene. Bij het kogelstoten. Nadine Kleinert ging eruit. En die was werkelijk niet te troosten. Ik had gewoon bijna met haar te doen. Uh, uh, je moet ook niet boos op te worden en geen ruzie met te krijgen. Want die heeft schouders, daar pas ik zelfs twee keer in. Uh, maar die is er dus uit. Uh, in de, dat is in de kwalificatie van het uh, kogelstoten. Uh, wat uh, hebben we nog meer gezien? Ja, we zijn natuurlijk met die 800 meter bezig. En wat is daar nu allemaal uh, aan de hand? Daar is veel aan de hand. Want uh, Robert Lathouwers gaat beginnen aan zijn uh, serie. De zevende serie is dat. Uh, hij moet bij de beste drie komen. Dan is hij zeker van de halve finale morgen... Of uh, bij drie tijdsnelsten. En wat uh, wil het geval? Dat de derde tijdsnelste 1.46.29 is. Dat is een snelle tijd. En dat is van Juri Borsakowski. Een uh, fantastische atleet. Ik ben een enorme fan van hem. Uh, maar hij uh, haalde het dus niet direct. En hij moet wachten. Of bijvoorbeeld Robert Lathouse of een van de anderen in zijn serie uh, niet sneller gaat dan 1.46.29 als beste verliezer. De Olympisch kampioen van 2004, Juri Borsakowski. Uh, we zitten... We kijken naar Robert Lathouwers, die loopt in baan 8. In baan 2 loopt Moise uit Haiti. Geen probleem moet dat zijn, normaal gesproken, voor Lathouwers. Moet de Kanga uit Oeganda. Ja, hetzelfde verhaal mag eigenlijk geen probleem zijn. Maar dan komen we toch wel bij de uh, wat betere lopers. Uh, Dwayne Solomon uit de Verenigde Staten is een belangrijke tegenstander voor hem. André Olivier, Olivier uit uh, Zuid-Afrika. Kan ook aardig lopen. Uh, heeft een snellere persoonl tijd uh, persoonlijk record staan dan Robert Lathouwers. Die loopt dus in baan 6. Olivier, uh, man uit ecuador guinea die moet waarschijnlijk het licht uit doen. Die uh, zal uh, geen probleem zijn voor Lathouwers. Uh, die loopt in baan 7. En in baan 8, Robert Lathouwers, de Nederlander die... Uh, hier zich geplaatste voor de Olympische Spelen, al voor de tweede keer. En hij deed dat in Hengelo op 27 mei tijdens de Van Die Schoen Games. En uh, liep daar 1,44-61. Uh, maar ja, dat is altijd met hazen. Hè? En dan denk je die 1,46-29 van Borsakowski, dat moet dus geen probleem zijn. Maar hier gaat het uh, eigenlijk niet om tijd, het gaat hier om plaatsing. De enige man die ik nog niet heb genoemd, en dat is toch ook wel een uh, man waar uh, Lathouwers mee rekening moet houden... is Jakob Holusa uit uh, Tsjechië. De mannen bij het discuswerp, de tweede ronde, staan ook klaar om te beginnen. Waaronder Rutger Smit, hij zit wat later in de serie. Uh, of in, de, in zijn uh, uh, de kwalificatieronde. Hij is nu aan het uh, ingooien. Overigens, weer zo goed als uitverkocht, uh, het stadion. Een enkele sponsorplaats is nog leeg. Maar voor de rest is het weer heerlijk vol. Met zo'n 80.000 mensen en 21 graden Celsius. Een aardige temperatuur uh, om de 800 meter te gaan lopen. En laten we hopen. Dat Robert Wathouwers dat goed gaat doen. De heren worden uh, een aantal daarvan nu voorgesteld. André Oliver uh, uit uh, Zuid-Afrika steekt zijn duim op en laat zien dat hij er klaar voor is. Maar ja, dat was ook uh, Mac Luffy uit uh, Algerije. Een hele snelle loper. Die liep in de vijfde serie. En die was uh, echt aan het juichen voor de start. En uh, jongens, hier ben ik. En Algerije boven. En na nou, nog geen 100 meter moest hij uitstappen. Zeer Teleurgesteld met een uh, lichte blessure. Want je moet 100% zijn. Dat hebben we eerder al vanochtend gehoord. De heren staan er klaar voor. Twee rondjes, oftewel 800 meter. De series. En Robert Lathouwers uh, is uh, aan de buitenkant zo'n beetje van start gegaan. De eerste 200 meter in de eigen baan. Dan mag je naar binnen en dan uh, ga je positie kiezen. En Lathouwers zal zich uh, denk ik met name richten op de Amerikaan, op Solomon. Uh, hij moet nu wel uh, even aanzetten om uh, bij de Zuid-Afrikaan bijvoorbeeld in de buurt te blijven. Hij loopt nu op de zesde plaats. Die man uit Equatoriaal Guinea die ligt al op een uh, metertje of dertig achterstand. En Lathowers op de zesde plaats. Het is een man die van de 400 meter komt. En dus uh, wel snelheid in de benen heeft. En hopelijk kan hij het uh, goed volhouden. Hij deed het uh, uitstekend dus op de van die blanke Schoengames. games. loopt nu in zesde positie. Nog steeds achter de Zuid-Afrikaan. Op koop uh, loopt uh, Solomon de man uit de Verenigde Staten. En dan gaat de bel voor de laatste ronde. Lathouwers schuift door naar de vijfde plaats. Laat het Tsjech nu even achter zich. Hij zit nog steeds achter de Zuid-Afrikaan. En dan gaat het om de laatste 300 meter. De voorlaatste bocht is, komen ze nu uit. Komen ze op het lange rechte end. En Lathouwers nog altijd in vijfde positie. Schuift weer wat door. Gaat naar de vierde positie. Nogmaals gezegd, eerste drie... Plus drie tijdsnelste gaan door. Maar het is geen snelle race, dus hij moet het echt van de eerste drie hebben. Hij zit nu op de vierde plaats, Robert Lathouwers. Dat gaat goed. Schuift hij door naar de derde plaats. Bij het ingang van de laatste bocht, nog niet. Hij kijkt de kant nog even uit de boom. Moet nu wel gaan aanzetten, want die Solomon die gaat hard door. En ook de zuid afrikanen daar komt Lathouwers. Nu op de derde plaats. Laat de anderen zijn hielen zien. Moet wel uitkijken, omdat de Tsjech nog komt opzetten. En nu komt Lathouwers op het lange rechtend. Die gaat naar de halve finale. Die gaat het halen, want hij ligt nu op de tweede plaats. En niemand kan hem verder meer bijhalen. Uitstekend gelopen Robert Lathouwers. Hij komt uit Capelle en eindigt als tweede in zijn serie. In een serie die toch redelijk snel ging. 146-06. Maar Robert Lathouwers zwaait. Want hij is helemaal blij dat hij naar de halve finale gaat. En ik ook. Morgen dus de halve finale voor Lathouwers. Straks nog Rutger Smit in actie. En eerder vandaag hebben we Erik Kade al in actie gezien. De discuswerper. En na zijn uh, kwalificatie sprak... Geolip is met hem. Erik, zijn dit nou de moeilijkste momenten? Wachten. Uh, ja, dit is wel lastig. Ja. Ik weet niet of ik. In... Nee, ik heb nog nooit in zo'n positie verkeerd. Dus. Uh, wordt even spannend. Wat 63, 55. Ja, Je weet het gewoon niet, hè? Zesde plek op dit moment. Maar ja, er komt nog een, uh, uh, nee, een deel. Ja, dan mogen de zes mij voorbij. En, uh, Statistisch gezien zou ik het moeten halen, maar ja, je weet natuurlijk nooit wat er gebeurt. Net de jongen van India, die wierp ook 65, dus uh, Cypriot uh, 63, uh, 44 net achter mij. Dus ja, het kan nog alle kanten op. Wat voor gevoel had jij bij die worp van 63, 55? Uh, ja, Dat was op zich wel een aardige worp. Ik raakte hem op het einde, ik zat al iets te achterop. Waardoor ik niet echt uh, mijn kracht uit mijn benen optimaal kon benutten. Dus weinig voorwaarts snelheid. Maar ja, dat was op zich een aardige worp, zeker gezien uh, de inworpen. Want die waren echt uh, niet best. Hoe kwam dat? Nou, ik heb wat last van mijn knie. Die heb ik uh, flink overstrekt twee dagen geleden. En, uh, zelfs met wandelen had ik last van. Dus ik heb hem, zeg maar, gewoon getaped met een pet achter in mijn knie, Zodat hij wat, uh, ja, wat gebogen blijft staan. En uh, ja, dat wordt wel lastig om de timing te zoeken van achteruit bij, de, bij, de, bij het werpen. Dus ja. Pijntjes, ongemak, het hoort er allemaal een beetje ja, bij. Hè? Want je had ook ja. nog last van je maag hè, van de week. <laughs> Nee, absoluut Maar oh, dat las ik ergens. Ja, maar ja, ik kwam terug van de training. En toen was het wel van, hé hey, joh, je hebt je teen omgeklapt. Terwijl ja, het was mijn knieën. Ik bedoel, nou goed, die dingen gebeuren. Olympische Spelen, gek dit. Ja, ja, precies. En uh, ik had zoiets van, uh, oké, okay. ook al zijn de inworpen slecht. Ik moet nu gewoon meteen goed werpen. En ja, een beetje gemengde gevoelens, weet je. De eerste horen was aardig, maar daar had meer in gezeten. Maar goed, het is nu afwachten en uh, dan komt het goed hopen. Wachten, wachten, wachten. Wachten, wachten. Dan komt er nog meer. Eric en nu Hey. Zo gaat het nog de hele tijd door. Beyoncé. Hey, met, met Jay-Z, de man. Ja. ja, we zijn gelukkig getrouwd. Een kindje inmiddels. Crazy in Love heet het nummer. Niet van niets. Bob van der Tak die, uh, ligt in dekking, want er wordt geschoten. Ja, nou, schieten niet op mij, gelukkig, Felix. Dat geldt weer. Maar we hebben hier twee van de drie onderdelen gehad. Hij kan nog komen, inderdaad. Maar uh, denk het niet. 50 meter geweer, drie posities. Met dus Peter Helmbrand uit Nederland. 26-jarige Limburger. En uh, na het liggend schieten hebben we dus zojuist uh, het staand schieten gehad het afgelopen uur. En Helmbrand is opgekomen in het klassement. Hij uh, staat na twee onderdelen op de achtste plaats. En dat zou precies genoeg zijn om de finale. Te bereiken. Na een goede tweede ronde heeft hij, er is hij dus zo opgeklommen in het klassement. Maar ik heb me wel laten vertellen dat het onderdeel dat nu komt, het zittend schieten, dat dat niet zijn sterkste onderdeel is. Dus een coach die ik net even kort sprak, die zei dat hij niet verwacht dat die achterplaats gehandhaafd blijft. Wat dat betreft dat het een grote verrassing zou zijn. Als Helmbrand de finale gaat halen. Maar goed, je weet het maar nooit natuurlijk. We hebben al meer gekke dingen gezien. op deze Olympische Spelen. Dus uh, we wachten het af. Maar voorlopig staat hij dus achter. met nog één onderdeel te gaan. Bram Ronnes in de studio. Nog steeds oud-volleyballer. oud beachvolleyballer uh, oud beach Was erbij in Peking. En uh, werkt nu voor NRC voor het project Goud op de Werkvloer. Waarbij je ja, sporters begeleidt naar een, een, een maatschappelijke carrière na het sporten. Waaronder Peter Hellebrand, maar goed, die sport nog, dus daar kan je niet al te veel over zeggen. Maar er was een ander mooi voorbeeld. Uh, oud uh, Schaatster, die werkt nu bij de Feyenoorddienst. Monique Kleinsman. Die heeft uh, zelf een uh, leuke schaatscarrière en die is tijdens, uh, tijdens haar schaatscarrière begonnen bij een bedrijf uh, in uh, Enschede en Almelo, die vuilnis ophalen, Twentel Milieu heet dat. En die uh, doet daar een vitaliteitsproject met alle vuilnismannen. Dus ze probeert iedereen daar met haar sportachtergrond fit en vitaal te krijgen. En dat, dat is wel een hele mooie manier om in ieder geval de binding binnen het hele bedrijf ook te vergroten. Want dat was hard nodig bij die vuilnismannen. Ja. Dat ja. zou ja. zomaar kunnen. Ja. Ja. Hey, maar wat dan, dan, dan, dan stelt zij, wat moet ik bij voorstellen, echt een schema op van we gaan een een half uur per dag sporten met alle werknemers? Nou, dat, dat is al vrij ver, ver gevorderd. Het begint meer bij bewustzijn van wat je eet en drinkt. Er zijn mannen die op de vuilnis waren staan... en tussendoor gewoon snel wat ongezond naar binnen werken. Dus alleen al het, het bedrijfskatering in de organisatie goed op orde hebben. Maar daar kan Monique zelf veel beter over vertellen dan ik. Maar daar moet je onder andere aan denken. Het is een stuk voorlichting, een beetje bewustwording. En, en als ze gaan dus sporten een... zou helemaal fantastisch zijn. Maar dat is niet eenmalig. Zij werkt echt vast voor dat bedrijf. Ja, dat is haar baan om, ja. om dit vitaliteitsproject van de grond te krijgen. Ja. Zijn er nog meer? Ja, we hebben er nog wel, wel, wel meer. Um, we hebben ook een, een, een aantal sporters bij een organisatie die dit soort vitaliteitsprojecten bij verschillende bedrijven plukt als het ware. Dus die ook met hun sportachtergrond op die manier bezig zijn. Maar we hebben ook heel veel sporters, we hebben er nu uh, bijna 150 geplaatst al uh, inmiddels... Uh, ja, die, die gewoon een inhoudelijke baan willen. Die niet alleen die sportachtergrond willen gebruiken... maar ook met hun studieachtergrond verder willen. In de financiële sector, in de beleidsmatig, kan van alles zijn. Zoals uh, de aanvoerder van uh, de hockeyteam bij de mannen? Floris Evers, inderdaad. Die, uh, die een baan heeft ook als, uh, als consultant. Ja. Hey, en en ik, ik begrijp, dit is natuurlijk allemaal om, om het grote zwarte gat te voorkomen. Um, was dat dan vroeger anders, toen, toen dit project nog niet bestond? Um, nou, vroeger... Ja, vroeger, dat klinkt wel heel erg lang geleden. Nou, weet je wat het is? Het zwarte gat is, een, is, een, is niet te voorkomen, is mijn heilige overtuiging. Ik denk, het zwarte gat is een proces waar je doorheen gaat als je stopt met topsport. Het is een proces dat je afscheid neemt van jouw sportcarrière. Dat je nieuwe doelen moet gaan vinden. En, en pas als je een nieuw doel hebt, dan kun je ook je passie en je drive die je in je sport altijd had, daar weer inleggen. En je mist ook een stuk aandacht. Het is een stukje identiteit wat je eigenlijk aflegt. En dat hele proces. Dat noemen we dan met z'n allen het Zwarte Gat, tenminste zo zie ik het. En Hoe hoop ik denk was dat... hij bij jou? Nou, hij ging naadloos over voor mij, mijn sportcarrière in mijn werkcarrière, qua datum. Uh, maar in de maanden daarna viel bij mij pas het kwartje van: wow, ik ben nu al echt met iets heel anders bezig. En uiteindelijk denk ik dat ik anderhalf jaar bezig ben geweest om helemaal te landen en alles weer. Ik wil niet zeggen dat ik, dat ik niet functioneer of zo, dat ik dan thuis zit en nee zit te schudden van wat doe ik allemaal. Maar het is een proces dat je, nou, je je plek moet vinden. En net zo goed als dat je in je sport niet in één keer op de Olympische Spelen staat. Ik kun je ook niet in je werk in keer die droombaan en die droomplek hebben die je altijd ambieert. Want dat had voor jou nogal wat voeten in de aarde om op de Olympische Spelen terecht te komen. Je moest nog een broederstrijd aangaan. Hè? De kerst 2007 bij de familie Ronnes was niet zo gezellig. Wat vertel er eens over. Nou, ik, had een, ik had een broederstrijd met, met mijn middelste broer Gijs. Um, er zijn bij beachvolleybal twee teams per land die naar de Spelen mogen. Nou, en we hadden een nummer door schuil als team 1. En dat was Gijs met zijn maat De Guiter of ik met mijn maat Boesma. En uiteindelijk was die voor mij. Ja, jullie moesten tegen elkaar? Ja, met elkaar spelen was niet echt een optie. Want bij beachvolleyball heb je een, een lange en een kleine, om het maar onherbiedig te zeggen. Een blokkeerder en een verdediger. En Gijs en ik zijn allebei verdedigers. Dus dan zouden we internationaal tekort komen. Dus hebben we allebei een lange jongen naast ons gehad. En, en moesten we inderdaad met elkaar die kwalificatiestrijd aangaan. En toen ben jij zo enige naar Peking gegaan van de familie? Mijn ouders en mijn oudste broer Joost die waren er ook. Die ja. zeiden, wij, wij boeken vast. we zien wel wie er van jullie op komt draven. <laughs> en Gijs die is uh, lekker op vakantie gegaan. Die was die, niet arme Gijs, maar die Gijs die is nog wel bij het beachvolleybal volley, betrokken. En jij niet? Gijs is uh, assistent-bondscoach. Uh, hij is normaal verantwoordelijk als, als talentcoach... voor de jonge jongens die in Rio straks hopelijk gaan schitteren. Nu is hij mee als assistent voor uh, Reiner en Richard, nummer door En uh, hij heeft hier uh, mooie activiteit uh, om, om, om bij het beachvolleybal betrokken te zijn. Ik heb de sport uh, vaarwel gezegd. Ik doe andere leuke dingen en... Uh, maar wel, dus nu samen op de Spelen. Voor het eerst samen op de Spelen. Wat een oh. mooi moment. Ja. En je ouders zijn er ook weer bij? Nee, helaas. Nee, is <laughs> ja. Maar is dat, was dat echt serieus lastig in de familie? Nou, ik, ik zeg het net wel een beetje overdreven dat de kerst niet zo gezellig was. Maar Gijs en ik zijn best wel close als broers. En uh, de, de fase dat we met elkaar concurreerden, was wel een fase dat we geen contact meer hadden. Ja? Het was echt een fase dat we niet meer bij elkaar gingen eten, niet meer over volleybal praten. Het was op een moment heel erg dat we tegen, echt tegen elkaar moesten in Brazilië. En later na de wedstrijd, we hadden gewonnen met 2-0. We stonden in de lift, tenminste hij stond in de lift en ik stapte daarbij. En, en we zeiden helemaal niks tegen elkaar tot de achtste verdieping. En ik ging linksaf, hij ging rechtsaf. Allebei naar de eigen kamer. Toen dacht ik wel, van ja hoe ver gaan we? Want het is mijn broer en... en... Ja, goed, je speelt ook gewoon voor je eigen succes. Dus je moet ook denken, ja, als ik nu uh, een beetje toeschietelijk ben naar Gijs toe... dan gaat hij naar de speler en ik niet. En wie, wie heeft toen van jullie twee al als eerste weer contact gezocht? Nou, eigenlijk was het een, een moment dat een beetje vanzelf ging op, de, op Schiphol. Gijs en Jochem hadden hun laatste toernooi gespeeld in Moskou. En hun vriendinnen hadden een, een soort afscheidsmoment ge, georganiseerd op Schiphol. Met alle vaste supporters en wat familie. Ik heb lang getwijfeld of ik daarheen moest gaan. Want ik dacht, ja, wil hij me daar wel zien? Dat was eigenlijk mijn hmm. gedachtegang. Mijn ouders ook gebeld. Ja, moet ik daar wel staan? En uh, die zei, ja, het is ook gewoon je broer. Dus toen uiteindelijk daar, uh, ben ik daar wel heen gegaan. En, en toen omhelsten we elkaar. En hij, toen feliciteerde maar, hij me ook voor het eerst. En dat was eigenlijk meteen het moment dat het ook weer goed was. Dat er een soort streep eronder. En, uh, kijk, het is niet dat Gijs het mij niet gunt om naar de Spelen te gaan. Hij had er alleen zelf willen staan. Tuurlijk. Ja, en, maar ja. hij gunt het mij wel. dus de, Hij kon er alleen niet naartoe. Omdat hij dacht, ja, als ik daar elke dag... Mezelf mijn eigen wonden gaan, gaan strooien, in mijn eigen wonden, door te gaan kijken naar die wedstrijd, dat zie ik niet zitten. En hij baalde zo erg dat hij, dat, ja, hij moest dat verwerken. En, ja, en, ja, dus hij zegt hij zich tegenover jou. Door, de, jij zei ook niks. Je had natuurlijk ook wel even wat kunnen zeggen. Ach arme gijs, sorry. Ja, had gekund, ja. ja. <lacht> Een <Leer> momentje. <lacht> dat heb ik niet gedaan. Maar ik zou zeggen, als je dan nog geen kaarten hebt, voor nummer we er aan het vanavond, die heb je nog steeds niet, bel je broer gijs. Heb is... ik al gedaan. Nee, maar het is echt is echt. En die serieus, is nog steeds boos. die en zegt, en die ja, zegt ja, bedankt, kijk het maar. maar. <laughs> <Ja>. <laughs> Stik er ja. maar in. Nee, het is echt heel moeilijk om kader te kijken. Die sport is echt hier intens populair. Ja. En dat zijn we al wel gewend in andere landen ook. En het is mooi dat het ook in Groot-Brittannië inmiddels uh, begint te komen. Maar je zit daar gewoon vanavond. Tuurlijk. <laughs> Bram Rolres, dank voor je komst. Got time. go, go, go, bijna. Georgie Fame. Twee wordt minuten. Volgend jaar deze tijd wordt hij 70 jaar en dit was zijn achtste single en zijn tweede hit in Engeland. En die houtkamp, die kijkt naar rennende dames op de 1500 meter de series. Ja, met uh, Stellingwerf en met Van Dalen, maar geen Nederlandse. Want uh, Stellingwerf heet Hillary van de voornaam en uh, zij uh, kon het uh, net niet bol werken. Komt uit Canada en Lucy Van Dalen kon het ook niet goed doen. Uh, de Nieuw-Zeelandse. En uh, dus is dat uh, zeg maar Nederlandse tintje weg. Maar we hebben wel Nederlandse tint bij het uh, discuswerpen. Want Robert Harting heeft nu gegooid. 66 meter 22. Kan uh, door naar de finale. En nu krijgen we Sultan Mubarak al-Dawodi uit uh, uh, Saudi-Arabië. En daarna Rutger Smit. En uh, als ik dan kijk naar de, uh, het totaal, zeg maar, want we hebben vanochtend het KD gehad. En die moet bij de beste twaalf komen. Die staat nu op de negentiende plaats. Dus het uh, mm -hmm. zal erom hangen. Uh, ja, ik hoop dat zo dadelijk uh, Rutger Smit het uh, goed gaat doen. Die uh, man uit Saudi-Arabië gooit nu. Nou, dus even kijken of hij ver gaat. Hij komt uh, redelijk ver, maar niet ver genoeg, onder de, 50 me uh, onder de 60 meter. Dus uh, daar is het op wachten. Nu komt uh, Rutger Smit, maar ik weet dat het nieuws eraan zit te komen van 1 uur in no, Nederland. Rustig, rustig, rustig. Uh, nou, rustig, rustig. Ja. Felix, Felix. Ja. Het is uh, een, ongeveer een minuutje dat hij uh, erover doet. Want hij staat nu met die discus in zijn handen. Ja, dat is Rutger dat is Smit. En uh, dan redden we het uh, waarschijnlijk net niet. Hij viel wat tegen bij het kogelstoten. En nu gaat hij richting de ring. Maar hij moet ook nog een keertje of vier draaien. En dan is die uh, discus ook nog in de lucht. En dan is het uh, nieuws al begonnen. Dus hou het lekker spannend voor uh, na het nieuws. Rutger Smit nu in de ring. Gaat hij het op tijd doen? Hij gaat nu... Draaien, draaien, draaien. Misschien dat we het net redden. Dan gaat er een diskus uit zijn handen. En hoe ver komt hij? Ah, redelijk. Ik denk 63 meter en 80 centimeter, zeg ik. Zometeen Jurgen van den Berg en Dion de Graaf hier achter de microfoon in Ellie Pelly in Londen. Welkom to London.